Twee uur, ook Thijssen met het NOS-journaal. Burgemeester van Aarten van Den Haag wil het afsteken van vuurwerk door particulieren aan banden leggen. Hij pleit voor een kortere periode waarin vuurwerk mag worden verkocht en afgestoken. Daarnaast wil hij dat er de volgende jaarwisseling een grote vuurwerkshow komt bij de Hofvijver. De burgemeester wil af van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Die is omstreden vanwege de hoge kosten. Pensioenfonds ABP hoeft dit jaar waarschijnlijk niet te korten op de pensioenen. Dat zegt een onderzoeksbureau dat de dekkingsgraden van de pensioenfondsen bijhoudt. Ruim 30 andere pensioenfondsen dreigen wel met kortingen te moeten komen per 1 april. Als een pensioenfonds op 31 december een dekkingsgraad had van minder dan 104,3... moeten er maatregelen worden genomen. Een Facebookpagina waarin wordt opgeroepen de dierenbeeld te vinden... die een kat in Amersfoort met vuurwerk mishandelde, is offline gehaald... Volgens RTV Utrecht is dat gebeurd op verzoek van de eigenaar van de kat, die vond dat de actie uit de hand liep. De eigenaar zou bang zijn dat mensen het recht in eigen hand nemen. In Den Haag is het eerste kentekenbewijs op passersformaat uitgereikt. Sinds 1 januari wordt bij de verkoop van een auto een kentekenkaart gegeven in plaats van het oude papieren kentekenbewijs. Bestaande voertuigen krijgen een kaart als ze van eigenaar veranderen.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 Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Max. Zuster Astrid, het is goed. Nachtzuster met Astrid De Jong. Gelukkig nieuwjaar. Het is 2014, ja, het is zover. Het is zelfs al een paar dagen 2014, maar goh, ik spreek je weer. Dus ik, denk, ik wens je nog even het allerbeste voor het komende jaar. En uh, wat we gaan doen in 2014 is dat je kunt bellen met een willekeurige vraag. Waar dan ook over. En wat we ook doen in 2014 is dat je kunt bellen als je het antwoord weet. 0800... 1121, dat is het nummer. En uh, je kunt ook mailen naar nachtzuster Je kunt twitteren via het nachtzuster. En er is ook een uh, chat tijdens dit programma. Laat ik een keertje live inloggen. Dat is misschien... Uh... Ik ben laat, jongens. Het is altijd leuk, want uh, er zijn een paar mensen... die altijd zitten te wachten al op de chat. Omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan links gewoon de chat aanklikken. Dan vul je je naam in. En dan kom je terecht uh, nou bij onder andere Beer en uh, Bagera en uh, Ferry. Ik moet een brilletje. En uh, nou ja, meer mensen die zich, uh, die zich daar melden. En dan kun je praten over alles uh, wat er gebeurt tijdens het programma. En uh, Bagera oftewel Martin, die houdt dat zo gaandeweg de uitzending bij. En aan het einde van de uitzending, om zes voor zes... duurt nog even, dan... Uh, geeft hij nog even een samenvatting van de antwoorden die voorbij zijn gekomen... die we nog niet hadden gehoord. Maar ja, goed, het principe is duidelijk. We doen gewoon hetzelfde als dat we de afgelopen 3,5 jaar gedaan hebben. Je kunt bellen met wat voor vragen dan ook naar 0800-1121. En het is 2014. Ik geloof dat Doe Maar op vakantie is. <laughs> dan draaien we gewoon wat anders. Oh, Dat is ook wat... Gewoon wat anders. Dat kan eigenlijk niet. Ik denk dat ik er gewoon op gewacht. Heeft er iemand, iemand al gebeld? Ja, want Normaal had je natuurlijk vorig jaar... in 2013 hadden we Casa Luna. En uh, tijdens Casa Luna... werden er heel veel uh, telefoontjes al aangenomen. Van de mensen die al zaten te trappelen... om hun vragen te stellen in Nachtzuster. Alleen, ja, Casa Luna is niet meer. We hebben mogen genieten van het uh, Afro Radiotheater. Vanaf volgende week trouwens... de VPRO, hè, hier op Radio 1... van. Uh, 12 tot twee. En daarna komen wij dan met nachtzuster. Geen doe maar nog. Nee. <laughs> ja, en als ik ook niemand aan de telefoon heb, nou, dan kan ik uh, zo ongeveer wel gaan vertellen wat ik heb meegemaakt met kerst en oud en nieuw. Want ik ben namelijk voor de allereerste keer wezen skiën En uh, op zich is dat, blijkt dat heel makkelijk te zijn skiën. Ik weet niet, misschien wist jij het al, maar het blijkt echt heel eenvoudig. Ik dacht altijd dat het iets heel ingewikkelds was. En ik was bang dat ik allebei mijn benen zou breken. Maar het bleek echt enorm eenvoudig te zijn. Maar wat niemand er ooit bij vertelt. Dus het is nu vijf over twee midden in de nacht. En ik grijp meteen even deze gelegenheid. Uh, van het feit dat we en geen telefoon en geen uh, uh, muziek hebben. Dat ik iedereen die voor de allereerste keer gaat skiën. Even wil waarschuwen dat je er één enorm spierpijn van krijgt, en twee enorm seren schenen. Dat heb ik geleerd de afgelopen kerstvakantie. Toen Rondvergouwen hier waarnam als nachtbroeder. Martin, goeienacht. Goedemorgen. Hé, hey, ben je er nu al, Bagera? Ja, ik denk zes over twee. Dan gaan we jou en alle luisteraars namens de hele chat even heel erg de beste wensen doen. Oh, nog even een gelukkig nieuwjaar zo vroeg op de. Gelukkig nieuwjaar. Hé, <laughs> hey, jij ook de allerbeste wensen. Ik maar... dat we er weer zin in hebben en zo. Nou ja, ik, op, op zich heb ik er zin in. Alleen doe maar, heeft er geen zin in. Dat vind ik nou zo jammer. Ja, ga, ga, ga je het live zingen? Dag zuster. Doe doe doe. nacht ik, weet, ik, ik zie nu al voor 2014 de luistercijfers kelderen. Dat is een beetje verdrietig. Maakt niet uit, het is nog vakantie. Volgende week is iedereen weer terug van vakantie. En dan is het, uh, is het natuurlijk allemaal. Uh, loopt het weer soepel? Zijn we weer gewend aan de nieuwe muziekjes en de nieuwe dingetjes en de nieuwe programmering? Hé hey Martin, heel erg bedankt. Graag gedaan. Ik spreek Tot je dag. om zes voor zes. Doe. Wakker blijven. Ja hoor. Laten we het zingen aan Ernst en Henny over.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 Nachtjester Wat ben ik zonder al je zorgen Nachtjester Haal ik de morgen nachtjes, doe iets aan de pijn Ik lig hier te beven en te zweten.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 Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen. Nachtzuster, haal ik de morgen. Nachtzuster,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 Naartsister, nachtsister, nachtsister, pijn, Nee, ik kan niks aan de pijn doen. Ik kan wel proberen mensen te vinden die antwoorden hebben op al je vragen als je belt naar 0800 1121. Ben, goeienacht. Astrid, goeienacht. Hallo. Astrid, beginnend. Nou, uh, ja. voor jou, je medewerkers en ook de mede-collega-luisteraars. Ja. Een heel groot 2014. Nou, Namens allemaal hetzelfde. Ik dank je heel hartelijk. Ja. Astrid. Ja. Uh, jij had een goede vervangen vorige week, moet ik zeggen. Ja. Een goede nachtbroeder. Ja. He. Hij was veelzijdig. Ja. Veelzijdig. Hij heeft die rondjes gedraaid. Het, maar we hebben je toch gemist. Oh, kijk, zo mag ja, ik het ja, horen. Ja. Ah, we fijn. waren diep in tranen. Toch? Ja. ja, oh. ja. Nou, dan doen we maar het goed, precies we goed. En nu opgedroogd, want jij bent er weer. Ja. Zeg het eens. Als er het volgende, het gaat over vuurwerk. Ja. Ik vraag mij af al enkele weken, wat bezielt eigenlijk deze regering... en misschien dat, uh, dat, dat luisteraars daar een antwoord op hebben... Hmm. dat niet uh, daadkrachtig wordt, wordt opgetreden tegen het illegale vuurwerk... wat onder andere, want er wordt al erover geschreven... maar je was in het buitenland, je hebt het zo gemist, denk ik. ik heb het allemaal gemist, ja. Ja, maar dat dus uh, via vooral via postpakketjes... dat via de PTT-pakketjes met illegaal vuurwerk binnenkomen... En, en het is heel makkelijk eens te doen. Als je ziet, er is uh, zondagavond zo. Ik dacht op Veronica. In mm -hmm. het begin vanavond is een programma en dat heet Border Security. Ja. En dat, en dat gaat, gaat ook over Australië. Ja. En alle pakketjes die binnenkomen in Australië gaan allemaal door de scanner. Ja. Dus waarom gebeurt het niet? Want ze maken een, een, een, een heis in de toestand, wat ook, wat ook terecht is, over het illegale vuurwerk. Mm -hmm. Maar doe er dan ook iets aan als de mogelijkheden er zijn. Maar hebben wij gewoon niet strengere privacymaatregelen of regels in, uh, in Nederland? Want zoals, zoals je behandeld wordt in Amerika bij de douane, dat, zo willen wij in Nederland echt niet behandeld worden hoor. Nee, maar ik heb het over Australië. Ja, precies. Niet over Amerika. Nee, oké. Okay, maar ik dacht dat border security daar ook uh, vandaan kwam. Ja, maar dus uh, wat, ik, wat ik zeg is over die... Uh, en je, de pakketjes scannen. Over de pakketjes, ja. ja, ja. Dat, wat binnenkomt gaat allemaal via de scanner. En, en uh, nou, is er niks aan de hand? Klaar, niks aan de hand. En dat moet dan ook door... door niet door de postbeambten, maar moet door douane of andere mensen... die, die, die ook verder bezig zijn. Moet dat het, moet het bekeken worden. He, dus niet dat er, dat er van alles te vertellen valt na afloop, nee. over dingen waar ze niets mee te maken hebben... wat niet illegaal is. Ja. Nee, precies. Als het, als het, als het als niet illegaal is... dan mogen ze het niet mee bemoeien. Maar als het illegaal is, dan vind je precies. dat ze in moeten kunnen grijpen. Ja. Precies, dat vind ik. Ja, want het is huilen met tranen met uit, van onze grote vriend opstelten. Nou, nou, ja. nou, nou, nou, nou, sta opstelten. Maar goed, in ieder geval... Uh, doe er iets aan, zou ik zeggen... Want er gebeuren ook grote ongelukken en, en al wordt er over gehaald door, door de overheid. Maar daden, nee. Ja, ik kan er zoveel over zeggen dat ik niet weet waar ik moet beginnen. Maar dat is ook helemaal mijn taak niet. De vraag is gewoon waarom worden pakketjes vanuit het buitenland niet gescand? Zodat illegaal vuurwerk al uh, uh, bij het uh, verzenden opgespoord kan worden. Tja. 0800 1121. Dankjewel Ben. Ik wens je een vruchtbaar avond. <lacht> Ja, dat kun je op heel veel manieren uitleggen, maar dat doen we niet. Dankjewel, Ben. Nee, dat doe ik ook niet. Dag. <laughs> Dag. 0800 1121 Phil. Ja, maar Hi. dan moet je toch bij China beginnen, als Astrid, over vuurwerk. Maar nou, dat, dat lijkt ook. me helemaal een probleem om bij China ja. te beginnen. Nou, daar begon het mee, hè. Ja, maar ja. Nou ja, je, kijk, uh, uh, je kunt natuurlijk zeggen, dan moet je beginnen... Uh, bij het hele systeem van uh, dingen kopen in het buitenland. Dat kan ook nog weer. Maar goed, maar, maar, maar ik vind het op zich helemaal niet zo'n slechte vraag van Ben. Waarom gaan niet alle pakketjes even door een scanner... zodat je kunt zien van, goh, er zitten dynamietstaven in die, met de naam Rotjes. Ja, maar oké. Okay, um, nou, ja. Ik uh, wijk eigenlijk een beetje af van het onderwerp waar, we het eigenlijk, waar ik het eigenlijk over heb. Wilde. Ja, jij had een vraag. Ja, nou, het, het gaat me eerlijk gezegd... jij bent op skivakantie geweest, hè? Ja. Hoe ging dat? Nou, ja, het viel niet tegen. Maar mijn verwachtingen waren niet heel hoog. Nee, ik heb het zelf nooit meegemaakt. Het lijkt me doodeng, hoor. Nee, het is ik echt... Op... Het, het, het, ik, ik, ik, ik dacht ook van... Uh, ik weet niet of dit nou zo'n goed idee is... maar uiteindelijk was het best een goed idee. Oké, okay, ik ben blij dat het je bevallen is. Ja. Nou, we hebben Schumann achter de rug en en ja, en vriezoom, om ja goed, eh. Uh, ja, nee, op ja. de ski's, nou, Ik ben blij dat ik kan schaatsen eigenlijk. Maar, <laughs> maar, ja, ja. ja maar, maar ja, goed. Maar uh, je vraag was? Nou, je ja, gewoon, eh. Uh, ik ben hem kwijt. Oh, iets met skiën? Ja, iets met skiën, inderdaad. Uh, hoe kun je als uh, als je uh, uit Nederland komt of uh, niet uit sneeuwri sneeuwrijke gebieden inderdaad, mm -hmm. hoe kun je op skis kunnen gaan staan? Dat lijkt me hartstikke moeilijk. Dat is ik zo grappig. Dat. Ja, je hebt of je radio, ik ja. denk je computer aanstaan. Nee, maar de de de... Televisie. Oh, de televisie. Tenta, ja, ja. oké. Okay. Dus dat ja, is dan wilt, dan... Kijk eens op de lange lat te staan. Ja. Dat is een ander verhaal dan uh, schaatsen. Hè? Zoals wij gewoon zijn. Wij zijn geen ski-natie. Nee. Wij zijn geen ski-natie. Nee. Oké. Okay. Kijk instantie, dus zelf Maar wat is nu de vraag, uh, Phil? Nou, oké. Okay. Uh, hoe lukt het uh, om jezelf bijvoorbeeld recht op te houden? Laat ik het nou maar goed stellen. Van... Nee, maar Phil, als je nu gewoon staat, hè, dan sta je toch ja. ook rechtop? Ja, dat kan. Maar die latten zijn toch heel anders? Het is ja, ding, maar daar staan er twee latten onder. Maar ja, als, je nu, als jij nu op de grond uh, twee houten uh, dingen neerlegt... en je gaat erop staan, dan blijf je toch ook gewoon staan? Ja, maar deze dingen zijn een stukje langer, hè? Dus uh, ja. nou, ga je van de heuvel af, oké, okay. waarschijnlijk gaat het goed. Ja. Maar je moet wel je balans zien te houden natuurlijk. Hè. Ja. Ja, ja, dat oké. is wel een beetje de clou. Ja. ja. Goed, hoe kun je blijven staan op skis? 0800-1121. Ik ga ophangen veel, want ik word helemaal gek van die echo van onszelf. Ik ook. Doeg. Doeg. Hoi. Uh, Jorrit. Goeienacht. Goeienacht. Ja. Ik was benieuwd, de VPRO die gaat dus uitzenden in de tijd dat Casaluna uh, de uitzendtijd had. Mm -hmm. En dan was ik heel erg benieuwd wat zij gaan doen. Oh jee, en dan heb ik de memo niet uit mijn hoofd geleerd. Want ik heb natuurlijk keurig een Radio 1 Zender memo gekregen. Ja. Um, um, oh jee. Hoe komen we daarachter dan? Ja, dat weet iemand wel. Ik zeg gewoon 0800 1121. En is er is iemand ja. die belt even en die zegt... joh, ik heb de memo ook gekregen of ik heb het ergens gelezen... en ik weet wel hoe het zit. Maar het, ja. wordt in ieder geval, het, het klonk mij uh, heel erg leuk in de oren. Oh, nou... Ja, dat, dan dat dan is alvast... Uh, want uh, het wordt volgens mij, als ik het goed onthouden heb... vijf dagen in de week gepresenteerd door Pieter van der Wielen. Ja. En die deed ook altijd het programma Labyrinth op Radio 1... Oh, dat is een leuke... Goede, oh, dat ja. over is over zo. Ja, dat is zo leuk. Dat, dat, dus ik hoop dat daarvan heel veel, heel veel terugkomt. En ja. verder is het de VPRO. Dus ik gok zomaar dat er heel veel met uh, literatuur en toneel en theater... en allemaal dat soort dingen te, te, voorbij komt. Gok ik zomaar. Ik hoop wel dat ze de luisteraar erbij betrekken. Want uh, dat eenrichtingskeer, dat begint een beetje... Ja, ik bedoel, uh, Nederland is toch uh, radio luisteraar uh, zender. Oh. En dan moet een beetje een evenwicht blijven, toch? Nou, op zich, Jorrit, zijn wij er voor opgeleid. Dus laat ons gewoon lekker... Nou, nee, ik dan niet, maar Pieter bijvoorbeeld wel. Dus laat hij lekker dan zenden. En, oh. dan, en dan vanaf twee uur, dan, in ieder geval op donderdag, dan ben ik er. En dan mag jij praten, joh. Maar denk jij nou werkelijk dat, dat er maar zo dun gezaaid in Nederland is? Dat jullie dat alleen maar kunnen of zo? ja. Ja. Oh, nou, dan vind, dat vind ik dan weer jammer van je. Ja. Want uh, ik denk dat er heel veel talent is in Nederland... en ja. dat uh, de televisie al het wegzuigt uit uh, alle creativiteit die wordt weggezogen... door televisie ja. en radio die niet goed wordt gebracht. In jouw ja. programma wordt uh, de luisteraar... die wordt gewoon aangemoedigd om na te denken. Dat is waar. En dat, en dat valt helemaal weg in, in heel de televisiewereld. Uh, dat is een soort uh, incestfeestje in Hilversum. Oh. Nou, ik, uh, de... ik zet het in de memo. Ik stuur het, uh, ik stuur het door. Ja. Nou, en uh, over die pakketjes die gescand moeten worden... als ja. mijn business zou zijn... dan zou ik gewoon heel veel heroïne vanuit uh, Suriname naar Nederland... Uh, via de post verzenden... Want het is zo lekker als een mandje en daar, daar word je rijk mee. Ik, ik zou zeggen, laat iedereen maar gewoon uh, de pakketjes vullen. Oké, okay, nou, ik, ik, daar hebben we toch weer wat geleerd. Dankjewel, Jorrit. Goeienacht. <laughs> Dag. 0800-1121 voor vragen en antwoorden. Albert. Ja, goede nacht. Ook met de beste wensen. Hetzelfde, Albert. De post, die is te lui om te werken. Oh echt? Ja, die zijn te lui om te werken, want de scans, Allemaal. Nou, allemaal stuk voor stuk. Oh. Want het komt, de scansjes staan gewoon bij de douane. Ja. En die kunnen ze gewoon opvragen... Maar het is allemaal te veel werk. Hoe? Oh. Dat openlijk uit in de krant stond. Echt? Ja, want ze hebben één na één dag hebben ze het ontleerd, maar Dat was verschrikkelijk veel werk. Oh, je moet wel blijven articuleren, Albert. Anders dan kan ik het niet meer verstaan. Oh, ja, ja dat is goed. Ja. Dus de, dus zijn de het heeft in de krant gestaan. Het heeft in de krant dag... gestaan dat de post te lui is om te werken. Nou, dit, die persoon, maar dat zeg ik. Oh, oké. Okay. Want, want het was te veel werk. Ja. Want er stond bij de scans, kunnen ze zo bij de douane opvragen. Oh. Ze staan er gewoon. En toen hebben ze één of twee dagen hebben ze ze gebruikt. Ja. En toen was er niet genoeg uitgekomen. Oh, de alle pakketjes erdoor en er zat niet ja. één vuurwerkpakketje tussen. Jawel, er zaten wel tussen, maar te weinig oh. om te blijven werken. Oh ja, om het, om het nog een beetje... I ja. ja. Oké. Okay. Nou, hartstikke en het goed. Ja. En jullie hebben een laatste vraag gehad over de eieren. Eieren? Maar ja, waarom mocht die met de punt naar beneden stommen? Dat is echt zes weken geleden, Albert. Ja, klopt precies. Zit je nu mijn achterstallige administratie weer terug te halen? Nee, die zit achterstallige... niet Wat is nee. er met die eieren? Nou, die hebben we gevraagd. Waarom ja. is ze met de punt naar beneden stonden? Ja, Dan blijft ze door in de midden. Ja, dat. Maar ook, dat vond ik zo'n enorme vondst... Ja. En in de eierdoos... Ja. Zitten, tussen de eieren in zitten van die soort van stokjes... in de vorm van een piramide. Ja, dat klopt. En daarom kunnen de eieren er dus op die manier in. Als je, ja. als je de eieren andersom zou zetten... dan moet ja. dat piramidetje dat moet smal beginnen... en hoog omhoog, dat kan niet. Ik kunnen er ook andersom in staan. Maar het is puur voor het gebruik Dit is ja. door in de midden van de eieren blijft. Maar, Albert? Ja? Ik heb er eens op gelet, hè? Ja? Sinds die vraag gesteld is dus de afgelopen zes weken. Ja? Bij mij zitten de eieren met de, met de, met zeg maar met de billen naar beneden in het, uh, in het bakje. Nou, dan zijn ze niet goed ingepakt. Dus er zit iemand. Ik denk dat ze gewoon lui zijn bij de supermarkt. Nou, dat gebeurt niet bij de supermarkt. Hè? Oh. Dat gebeurt bij de eierhandel. Nou, bij de eierhandel zijn ze lui bij de eierhandel. Ja, want uh, ik zit hier vlak bij een grote eierboer. Ja, en, en dan de moet de luien. op de kop op de op Oh, de die kop, doet het hè? wel. Okay. Ja, de, de, want de eier, let maar op, als er op, met de punt naar beneden staan, ja. zit er door altijd in de midden. Ja, maar hoe, hoe weet ik... Oh, dat kan ik natuurlijk als ze gekookt zijn. Ik ga erop letten. Dankjewel, Albert. Dus, zo doen we. Ja. Nou, tot de volgende keer, hè? Ja. Tot de volgende keer. Dag. Bedankt. Dag. Dag. Inge. Hallo, Inge. <laughs> Schiet je dicht? Wat? Schiet je dicht? Schiet ik dicht? Ja, ik hoorde een uh, gniffel. Oh, ja, ik hoorde ook een gniffel, maar ik dacht dat jij het was. Oh, nou hebben we allebei gezien. Zitten we gewoon stilletjes uh, tegen elkaar aan te kniffelen? Gniffelen? Uh, uh, gniffelen. Ja. Um, ja. Niet sniffelen. Ik ben niet verkouden, gelukkig. Snuffelen? Uh, <laughs> ja, wie weet ooit. Ja. Uh, ik heb heel wat anders. Afwas? En trouwens, ei, ik heb bij een eienboer gewerkt en die eieren moeten met de punten naar beneden. Ja, maar waarom? Dat weet ik niet dat ze mij, mij zo geleerd. Nou ja, het heeft ermee te maken dat de, de dooiers dan in het midden zitten... en dat het eierdoosje daar nou eenmaal op gestru gestructureerd nou ja, gebouwd ja. is. Goed, maar ja. waar belde je over, Inge? Nou, weet je, in Winterswijk is ja. er een schapenboer. Ja. Heb je daarover gehoord? Ja. ja. Maar wat is je vraag? Inge is weggegniffeld. Oh. Uh, uh, nee, Inge yeah. <laughs> hebt de babbel uh, en de manier wel klaar, maar ik had niet verwacht dat ze het mogen vertellen. Ja, dat is dus inderdaad uh, verrassend. Uh, ik vind dat uh, zo goed, iets wat ik heb ertussen gelopen. Ja. En als ze we dat weghalen. Ja. Op Facebook. Ja. Mm -hmm. Allerlei petities hoef je geen zin tot te besteden. Wij willen dat de boer met de schapen blijft. Ja. Dus eigenlijk, ik help je een heel klein beetje. Eigenlijk wil jij uh, zeggen van ga even uh, op Facebook. Uh, googelen op Facebook. Uh, nou, dat is een hele lange URL. WWW, wou je zeggen? Oh, god, meid, wat ben ik tegen terug? Ben ik weer te ziek van Oh, Dat is nou een onderwerp. Ja. Maar, maar, maar als je dat nou even doorgeeft, ja. uh, blabbert, als dat kan. Ik ben net nog op mijn kotenpootjes en mijn blauwe kont... en mijn niksie naar beneden gegaan om een diggeltje erop te zetten. Een diggeltje. Een diggeltje. Is een gedichtje. Oh. Ja. Heb je enige idee hoe die schapenboer heet? Roelof. Roelof? Schapenboer Roelof? Ja... Het heet vast geen het is vast schaap. Nou ja, schaper. schapenboer Winterswijk staat eronder. Nou. En hij heet Rolof. Ja. En, en jij vindt mensen moeten zich eventjes allemaal uh, uh, even inschrijven voor het behoud van die, die schaapkunde. Oh ja, Rolof Kuipers ja. uit Winterswijk. Dank je wel. Ja. En, de, en uh, of mensen eventjes uh, die Facebook... Uh... Allemaal die likes, die likes, die likes, die likes, die likes willen ja, doen. die likes, die likes, die likes. Want het is ja. toch be besnuffeld ja. dat ze zulke oude grond met machines af gaan maaien. Het is uh, facebook.com schaapskudde Winterswijk. Nou, nu hang ik op, hoor. Je bent Dan kun jij met je blote niks je hier in de bed. Een... Wat zeg je? Dat je lekker kunt gaan slapen. Oh nee, dankjewel dat je dit voor mij hebt willen doen. Ja, oké. Okay. Uh, Schaapskudde Winterswijk, dankjewel. Dag Inge. Hoi doei. Eet hey, beste wensen. Hetzelfde, hoi doei. Martha. Ja, ellendig. Ja, zeg ik het Ik heb het, Marta. het volgende. Het ja. probleem van de, de, de ontzettend lawaaiige vuurwerktoestanden met mm, bommen en mm, alles. Mm. Nou, uh, ben ik geboren in de buurt van Rotterdam. Ja. En chronologisch weet ik het niet precies, want ik ben al zo fijn dat ik de, zelfs de oorlogstijd daar gewoond heb. Maar je geboorte... Maar ik, ja. ja, maar ik weet nog dat avonds gingen de deuren van de tuinkamer nee, dus naar buiten open. Ja. Want om twaalf uur s nachts dan gingen alle boten blazen. En ik vond als kind, of waarschijnlijk was ik toen nog jong... vond ik dat zoiets fantastisch. Dat was zo'n over... Ja, dat geluid kan je voor, je ja, voorstellen dat dat een heel ander geluid is... dan al het vuurwerk gerommeld. Ja. En nou, mijn vraag is, zijn er nou nog oude schippers... die weten waarom dat een keer opgehouden is? Ja. Waarom is dat niet meer? Oké. Okay. Want dat is zo'n, uh, ja... Samen horen, samenbrengend geluid. Dat, dat geluid van al die toeters, die toeterende schepen. Yeah. Ik heb mijn boer opgebeld. Hij zegt nee, het gebeurt niet meer. zegt het enige als er nog wel eens zo'n hele grote passagiersboog binnen ligt. Ja. Dat die dan nog wel eens een, een, een baas geeft. Maar het is meer per maar, ongeluk? Maar dat, nee, dan ook wel oh, om mee te wel doen. Wel echt maar, ook om twaalf uur. Ja. is misschien in andere havensteden nog wel de gewoonte. Dat weet ik ook niet. Ja, nee, dat weet dat ik ook niet. Maar dat is ook mijn vraag. Ja. Oké, okay, dus of er nog schippers zijn die nog gewoon toeteren die met de nee. Ja, of ja. er echt nog een gewoonte van... In plaats van dat plawaai maken... Het is waarschijnlijk om alle bovengeesten weg te jagen. Ja. Maar in plaats van het vuurwerk... zouden we er niet een ander voor in de plaats kunnen zetten. Nou ja, Bij de, de het een hoeft het ander natuurlijk niet uit te sluiten. Nou, ik denk dat je, als je naast je van die, van die, van die handgranaten af afgaat, dat je dan dat toeteren niet meer hoort in de verte hoor. Oké, okay. nou ja. Nee, ja. nee, daar zit wat in natuurlijk. Nou, dus uh, ja. de, de, de, waar is het gebleven, de gewoonte van de toeterende schepen? Ja, ja, ja. nul? Het was in ieder geval in de haven van Rotterdam, was het een gebruik. Ik weet niet welke jaren. Of het misschien ja. met de oorlog verdwenen is. Ik weet het ook niet. Ja, ik weet het ook niet. Ik zeg 0800 1121. Ik ga mijn best doen, Marta. Ja, dat goed zo. Dankjewel, hè? En, en Martha? Ja. Gelukkig nieuwjaar. Ja, hartstikke bedankt. Ja, alsjeblieft. En, uh, ik ben zo ontzettend blij dat je er nog bent. Want oh. Ik ben een nachtluisteraar. Ja. En dat uh, er tenminste nog programma's zijn die voor sommige mensen haalbaar zijn. Die is heel erg Gelukkig, dankjewel. Dank is... Abba, are. is dit. En Happy New Year. Oh, is hij al begonnen? Oké, okay. zeg ik niks meer. It's the end of the party And the morning seems so grey So unlike yesterday Now's the time for us to say mooie. Ik geef het gewoon eerlijk toe. Het is 2014. Goede voornemens. Ik ga het gewoon eerlijk toegeven. Ik vind het prachtig. Abba was dat. Een happy new year. 0800-1121. Je kunt bellen met al je vragen en ook met je antwoorden. Uh, bijvoorbeeld de vraag van Phil, die zich afvraagt... hoe het mogelijk is om rechtop te blijven staan op skis. Uh, Jorrit die wil weten wat de VPRO gaat doen in het nieuwe jaar op Radio 1. En ik weet alleen dat het nooit meer Slapen gaat heten... en dat Pieter van der Wielen het gaat presenteren. Maar verder weet ik het ook nog niet zo goed. Dus mocht jij er meer over weten, 0800-1121. Um, uh, Marta vraagt zich af waar het oude gebruik is gebleven... dat Schippers in Rotterdam even toeterden... Rond uh, 12 uur s'nachts zat we met oud en Nieuw. En uh, ben, die wil dus weten waarom niet alle pakketjes worden gescand door de post, zodat illegaal vuurwerk niet meer van het buitenland ons land ingestuurd kan worden. En dan horen we al van Albert dat, dat komt doordat men bij de post lui is. Mocht het anders zijn, 0800 1121. Michael. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Gelukkig nieuwjaar natuurlijk. Hetzelfde, Michael. Alles erop en eraan. Oh ja. En uh, ik kon Marta Geur stellen, die gewoonte die blijft hè. Ik uh, was ook afgelopen uh, oudejaarsavond was ik bij de show. Ik bedoel, dat was hier op loopafstand, dus dat is niet zo moeilijk. En dan was ik samen met mijn vader, die woont ja. nog dichter bij die, de vuurwerkshow. En er wordt gewoon... Uh, Zowel voor als na de vuurwerkshow wordt er getoeterd, hè, op zo'n scheepshoren. te oh ja. Maar, maar is het dan is het dan zeg maar dat er zo hard vuurwerkgeknal rondom is dat Marta het niet hoort? Of neemt het de gehoor van Marta gewoon wat af? Nou, uh, geen van beide, want als oh. die vuurwerkshow afgelopen is, dan gaat dat schip toeteren. Oh. En daarvoor ook, maar vooral daarna, dat, is, dat valt altijd het meeste op. Dan hoor je gelijk van, oh, de vuurwerkshow is afgelopen, gaat nou toeteren. Maar ze, zou ze het gewoon dan missen, gewoon ieder jaar? Ja, Hoe kan dat nou? Dat ze van die in welk deel van, ze, van Rotterdam dat ze woont, maar... Uh, <laughs> ja, ze zal ergens in Zevenkamp of in Hoogvliet wonen of dat zo. Dat zal eigenlijk. het zijn, of, dat ze in Zevenkamp of Hoogvliet woont. Ja, precies, ja. maar... Uh, als, ze bij die, uh, als ze ook in de, uh, hier in deze omgeving van het centrum zou wonen... dan zou ze weten dat er gewoon nog uh, getoeterd wordt. En dat uh, was vorig jaar ook en dat jaar tevoren ook. Dus ik, denk ook dat dat, ik hoop ook dat dat altijd zo zal blijven. Nou, dan uh, is dat duidelijk. Heel fijn, Michael. Dank je wel dat je het even doorgegeven hebt. Nou, niks te danken. En uh, ga vooral door. Nog één dingetje, hè? Ja. Het is uh, zes over half drie. Ik heb echt uh, volgens mij zelden een luisteraar die zo wakker klinkt. Is dat zo? Ja, ik ben geen ochtendmens. Komt ook niet helemaal op. Nee, ja, nee ha. dan uh, is het logisch. Dan, uh, net, je zou het ochtend kunnen noemen, maar het is voor jou nog nacht, begrijp ik. Ja, voor mij is het gewoon avond. Hè. Ik ga oh, gewoon slapen over het een half is... uurtje of zo. Of ik ga gewoon liggen luisteren. Kijk, nou dat hoor ik graag. Dankjewel, Michael. Goedjes. Fijne avond. Hoi. 0800 1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Mark. Hallo? Marco, ook goed. Hé, hey. oh, dan had ik net Mark. Nee, ik had net Michael. Nu heb ik Marco. Ja, het is ook verwarrend Marco, al die marren. Ja, Hé hey, ja. Marco. Hé, hey, goedenavond. Zeg het eens, Marco. Hey. Een goed 2014 voor jou. H hetzelfde. En jij hele team erachter. Ik vind jullie een geweldig programma maken. Nou, ik, ik geef ik het door. Jongens. Nacht. Ik luister iedere week. Luister. Ik maak ja. heel veel plezier naar jullie. En zeg Topprogramma. Mooi. Hé, hey, ik had een vraagje voor je. Nou, ben benieuwd. Ja, dat is weer een supermarktvraagje. Oh. En dan loop ik op de vleesafdeling <laughs> en dan zie ik uh, braadworsten liggen. Ja. En daarnaast liggen hele lange braadworsten. Ja. En die heten dan in één keer verse worsten. Oh ja. Met, implicerend dat die korte braadworsten oude worsten zijn. Ja, ik weet het niet hoe dat is Dat is mijn water. <laughs> dus, nou, goede <laughs> vraag. Wat is het verschil tussen een braadworst of een uh, verse worst? Ja, kort maar krachtig. Nou, Welke heb je is... meegenomen? Wat zeg je? Welke heb je meegenomen? De braadworsten. Ja? En waren ze ja, vers? Want ik had... Ja, ze waren ontzettend vers. Ze had volgens mij precies hetzelfde als in als uh, een verse worst. <laughs> <laughs> ja, nou ja, dan uh, weet ik het ook niet. Nee, ja, 0800 21, Marco. Ik ga mijn best doen. Ja. Helemaal tof, meid. Ja, Hé, nacht nog, hè. Ja, jij ook. Doeg. Hoi. 0800 21, ja. Mark. Hoi. Hoi, ja. Gelukkig nu weer uh, jaarnacht, trouwens. Hetzelfde. Ik had een vraag over vuurwerken en de initiatiefwet... en dat de initiatiefwet er niet door is gekomen. Um, nee, en dat vind ik heel raar, want... Uh, Twee derde was voor, maar, ja. Nou, nee, ik zeg het verkeerd. Het is in de Kamer behandeld en toen werd er gezegd van... ik weet niet precies wanneer, het is geweest, vorig jaar of het jaar ervoor... en toen werd er gezegd van... Um, ja, we mogen het mensen niet afnemen. Nee. Terwijl ik denk, ja, er zijn zoveel dingen die je niet mag. Uh, als ik soms van denk van, uh, nou moet dat nou? En nu uh, zie je soms kinderen van zeven vuurwerk afsteken... dat je ook denkt van, uh, waar slaat het op? Of mensen die hartstikke bezopen de meest dingen met mm -hmm. vuurwerk. Dus uh, ik weet niet precies uh, hoe dat dan in elkaar zit... waarom dit dan wel zou mogen en uh, misschien dat er een kamerlid kan bellen... als oh. er redenatie is. ja. Nou, de... nou, het, is toen, het is toen de tijd Het is niet uh, door de kamer gekomen. Ik nee. weet niet precies wanneer, maar dat hoor ik van de week van iemand. Nou ja, het, is, het, het blijft natuurlijk een eindeloze strijd. Hè? En het, is, uh, het, het rare is dat bij vuurwerk, het is net als met de. Het woord zou eigenlijk. Eigenlijk is nachtzuster Zwarte Zwarte-Pietvrije zonne. Dus we eigenlijk mogen we het er niet over hebben. Maar het is nu zo veilig in het vorige jaar dat ik het aandurf. Maar de Zwarte-Pieten discussie en de vuurwerkdiscussie is in zoverre met elkaar te vergelijken. Dat mensen. Zo enorm standvastig in hun standpunt zijn. Dus zo volledig gespeend zijn van ieder begrip voor het andere kamp. Ja, maar het gekke is, wat ik, wat ik echt denk. Uh, het was aangegeven, het stond alleen in de krant. Uh, 80% van de Nederlanders zou willen dat het gewoon georganiseerd afgestoken wordt. Ja. Eh, dus op aan uh, doe Maak je fantastisch professioneel vuurwerk op. Ja, maar, die, maar, maar, maar Mark, die andere 20% heeft strijkers. Ja. Nou goed, ik wil toch, uh, toch het fijne ervan weten. Ja, ja nou, ik Echt vind het een goede staat ja. en, en, vooral, en vooral met jonge kinderen ook en zo. Uh, Wordt daar dan niet op gelet? Want uh, mensen die ik dan ken, die hadden gezien uh, kinderen van zeven zonder enige toezicht. en noem maar op. Ja, Ik vond het nogal jong. Ik, bedoel, ik weet niet of dat normaal is tegenwoordig. Maar ik ben, al, ik ben altijd binnen als het vuurwerk is. Maar uh, <tus> ja, ik vond het gewoon heel raar. Ja, nou ik vraag het me ook af. Dus het is een hele goede vraag. Tenminste, dat is maar hoe je het natuurlijk. of je, of je mij als uh, graadmeter neemt. Maar ik vind het een goede vraag. Um, eigenlijk kan ik gewoon zeggen, waarom is vuurwerk nog niet afgeschaft? Of tenminste het vrij afsteken van vuurwerk? Ja, oh, ja precies. Ook, om, ook omdat het de afgelopen tien jaar steeds meer van die bomachtige toestanden zijn geworden. over tien, vijftien jaar. Ja. Snap je? Het is. Het is niet uh, dat ik tegen ben omdat ik het zelf niet gebruik. Dat, vind ik, dat is met de kinderachtig. Ik vind het echt een, een probleem. Ja, nou 0800 112. En Ik ga mijn best doen, mijn best doen Mark. Mag ik nog één vraagje stellen? Ja. Het uh, ja. uh, schoot me net te binnen over die uh, braadworsten en varkensvlees. Ja. En varkensvlees heb ik toch het gevoel van. Uh, ja, dat moslims we daar wel gelijk in hebben dat het al rein is. Ik kan het zelf vaak uh, moeilijk verdragen. Uh, en ik vroeg me af uh, of. Of dat wel eens onderzocht is uh, of het werkelijk uh, smerig is, anders van ander vlees. En er komt nog iets anders bij dat katten het niet verdragen. Hè, of die mogen het niet hebben. En ik weet niet precies ja. hoe dat zit. Ja. ja, dat is ook. Nou ja, inderdaad heb ik ook wel eens gehoord dat katten geen varkensvlees mogen. En ik had toevallig in mijn kerstpakket een, een blikje klakworsten En ik vond het visie, hoor. Ik heb het weggegooid. <laughs> en toen was er nog één, één wasje op de grond gevallen. En had de kattenvocht te bakken gekregen. Ja, toen kon ik er niks meer aan doen. Ik denk, dat zal hij op straat ook wel uh, gebruiken. Of uh, wel eens uh, enkele keer doen. Maar ik vroeg me gewoon af hoe het in elkaar zat. Ja, nou ja, de, de logische vraag. Uh, 0800 112. En ergens in de natuur zie ik ook niet zo snel een kat een varken opeten, natuurlijk. Maar... Nee, maar dat kun je ook zeggen van een rund of een... Uh... Ja, een koe is misschien ook niet 1, 2, 3 door een... Uh, nou ja, wel weer door een tijger. Dus 0800-1121. Ik waag me er niet aan. Dankjewel, Mark. Oké. Okay. Doei, doei. Goeienacht. Dag, dag, Hetzelfde. Hoi. Zus? Ja, met zus. Even voor de duidelijkheid. Je bent niet mijn zus, hè? Nee, hoor. Nee, <laughs> nee ik heb een vraag over implantaten. Ik heb uh, voor vier jaar terug uh, onderimplantaat gekregen. Het is een koperen buisje van vier centimeter en ik was er vreselijk ziek van. Oh. En nou, wat het steeds erger en steeds mistiger. Maar het zegt mijn uh, tandarts, ja. het is van goud. Oh, nou, ik zei dat geloof je zeker zelf <laughs> dat dat van goud is? Duur? Ja. Yeah. En het wordt steeds erger. En mijn hele lichaam, en ik ben er gewoon ziek van, en dan wil ik wel eens weten, dat, het er, dat ze daar goud voor gebruiken. Oké, okay, maar we hebben het over gebitsimplantaten, even ja. voor de duidelijkheid. Ja, ik heb, nou ik noem het de koperen buisje van 4 centimeter. Ja. En het is heel stevig, maar mijn mond die brandt, het is gewoon verschrikkelijk. Hebba. Ja, en dan ben het... ik, ga ik er weer naar hem toe... maar dan zegt hij, nee, dit ligt aan u zelf. Oh, en de ja. laatste keer was het goud. Nou, dan wil ik wel eens weten... dat uh, ze de goud wil gebruiken. Ja, nou, dat is een duidelijke vraag. Maar misschien dat het op de rekening gewoon wel heel duidelijk is... als het een heel duur implantaat was. Nee, dat stond niet op de rekening. Dus stond niet, uh, nee, nee. Stond niet, de goudprijs stond niet bij vermeld? Nee. Nou, ik, ik ga eens kijken of we erachter kunnen komen. Ja, dat zou ik heel graag willen weten. Ja, dat begrijp ik. Maar, ja. maar stel nou dat het goud is. Zeg je dan uh, van nou, dan, dan uh, laat ik het eruit halen. Want ja, ik bedoel, als je er last van hebt, heb je er last ja, van. Ja, ik ben hartstikke ziek van misselijk. Ik met de kerstdagen niks gegeten en het wordt alleen maar erger. Maar, en de smaak in mijn mond, het is verschrikkelijk. Maar dan maakt het toch niet uit of, of het nou goud is of iets anders. Maar dan moet er toch gewoon een alternatief ingeprutst worden. Ja, maar ja, hij heeft mij ook opgelicht. Dus ik, oh. ik moet dan morgen ook het oh. ziekenfonds bellen. Nou, zou ik morgen dus... niet doen hoor, Ze zijn allemaal met vakantie gewoon maandag. Ja, maar ik bedoel, uh, dat was de bedoel... ik heb het ja. wel teruggekregen hoor. Oh, okay. Dat heeft uh, de man van de Belasting voor me gedaan. Kijk. Maar uh, ja, daar moest ik ook voor betalen. En dat moest helemaal niet. Dus, uh... huh? Hij kon er wat mee. Nou, dat wordt er steeds duidelijk van. Maar zus, ik ga uh, in ieder geval even vragen of er wel eens goud wordt gebruikt... bij uh, gebitsimplantaten in, in de vorm van een buisje. Ja, ja het is gewoon een buisje, 4 centimeter. Ja, vier en, centimeter. En het is ook gewoon een koperkleur, hoor. En het smaakt ook heel vies. Nou, goud, dat, uh, dat, dat smaakt niet. Oké, okay. dankjewel. Uh, ja, graag gedaan. Dag zus. Daag. Goud, dat smaakt niet. Weet ze dat dan? Koud, goud, ge, ja. Twee Nobellen heeft En gold. Het betekent goud. Thank you for coming home. Sorry that the tears are so I Let them here. I could have sworn. These are my salad days, only be a eternal way. Just another play for today. Oh,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 No belle. En gold, naar aanleiding van de vraag van zus. Die wilde namelijk graag weten of er bij gebidsimplantaten. wel eens gebruik gemaakt wordt van goud. Want ze schijnt een koperen buisje in haar gebit te hebben. Maar ze heeft er heel erg last van en vermoedt dat het goud is, als ik het goed heb begrepen. 0800-1121. Uh, dat nummer kun je ook bellen als je weet... waarom katten geen varkensvlees zouden moeten eten. Waarom vuur, het afsteken van vuurwerk uh, zonder controle... nog steeds niet is afgeschaft. Wat het verschil is tussen braadworst en verse worst, Wat de VPRO gaat uitzenden tussen 12 en 2... iedere doordeweekse nacht op Radio 1. Behalve dat het nooit meer slapen heet... en gepresenteerd wordt door Pieter van der Wiel. Want dat weet ik dan nog wel. Hoe je rechtop kunt blijven staan op skis... en waarom pakketjes uit het buitenland. niet door de scanner gaan. zodat we weten dat het niet om illegaal vuurwerk gaat. 0800 1121. Freek. Ja, goedemorgen, Astrid. Hallo, zeg het eens. Goed. Nou, eh, ik had het vandaag met mijn vrouw er nog over. en het ging over iets wat eh, een kleinigheidje wat we moesten aanschaffen. En ik zeg, weet je, ach, dat, dat, dat kost. Dat kostte hij voor een habbekrats. En toen dacht ik straks er nog aan. Toen weer het programma er weer op was. Ik denk, dat ga ik vragen. Want waar komt dat woord vandaan? Habbekrats. Want ik, ik kan er niks van, van maken. Maar gebruik het wel. Ja. ja een hab, habbekrats. Habbe, habbe. Ja. Een ja. habbekrats. Nou, ja, maak dus een, er eens een woord uit. Ja, ik kan er geen woord uit halen. Ja, ik... Uh, nee. En hab, ik hab, weet hab, wel wat het had, betekent. Had, ik had, bedoel... Had, had, had, habbe, hebben... We hebben dingetje. Bedoel, het is voor weinig. Een kratsje. Ah, dat kun je kopen van een haberkrats. Wat had je gekocht, Freek, voor een haberkrats? Nee, nog, nog niet, maar ik weet ook niet meer wat het was. Oh. Maar ik, ik gebruikte het wel. Ik, ik zeg, ja, ach, dat, dat, dat, dat, dat jij voor een haberkrats zei zoiets. Ja, voor. En toen dacht ik, een haberkrat, ja. ja. Zeg het maar. Ja, ja <laughs> ik weet het niet, maar ja, dat is zo vaak nee. zo. Ja. 0800 1121, maar ik ben toch wel benieuwd wat het nou was. Ja, daarom stel ik die wel Ja, nee, maar ik ben benieuwd wat jij voor een habbekrats op de kop wilde tikken. Oh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat weet, laat ik het niet weten. Oh, oké, okay, ja, dan bel je gewoon weer even. Nou, dan ga ik, ja, ondertussen, ga ik ondertussen op zoek naar een antwoord op de vraag... wat is een habbekrats? Ja. Dat Mooie is vraag gedaan, hoor, ja. Freek. Ja, vind ja, het ja, mooi gevonden. Hé, hey, een nacht nog. Ja, hetzelfde. Doei, doei. Doei. Moe. Maurice. Ja, goeienacht. Ja, hi. En ik... Uh, ik wil je graag even bedanken voor een geweldig programma dat je hebt. Nou. En ik heb er altijd plezier van. Ik luister heel vaak op vrijdagmiddag luister ik naar jouw programma. Dat kan niet. Jawel, want ik... ik... Ik woon in de Verenigde Staten oh. en ik ben daar vrachtwagenchauffeur. Dus ik luister heel vaak, Eert vrijdagmiddag luister ik naar jouw programma. Wat leuk. En ik vind het echt geweldig en sinds ik het gevonden heb luister ik bijna altijd. Maar zit je nu en... ook in Amerika of ben je nu in Nederland? Nee, nee, want ik kan namelijk helaas niet 0800 bellen. Nee, hè? Nee. nee. Ja. Maar je, het, uh... je kunt dan altijd mailen naar Nachtzus, de staat je onder op ja, Maar ja, dat, dat is dat onverstandig. Nee, dat mag niet, niet hè? Mailen hè? Ja, dus. Hmm. En, uh, maar ik ben dus nu op bezoek met mijn familie voor kerstmis en nieuwjaar. Daarom ben ik Kijk. nou wel in staat om te luisteren. En waarom ben je naar Amerika gegaan, Maurice? Oh, heel lang geleden. Ik ben er ooit een keer gaan studeren en daar ben ik blijven hangen. Ah. En dus daarom zit ik daar al heel lang. Ja, en wat ging je daar studeren dan? Uh, in principe eerst natuurkunde. Oh. En uh, maar ja, goed, uh, in de natuurkunde... Is, uh, Althans, het lesgeven erin is uh, moeilijk, omdat uh, ja, er steeds meer scholen zonder geld zitten. En er worden gewoon mensen ontslagen, links en rechts. Ja. En als je eenmaal een tijdje lang uh, zonder werk hebt gezeten, is het heel moeilijk om weer terug te komen. Wow. Dus nou, heb ik een groot rijbewijs gehaald. En dat doe ik nou dus. Gewoon heel, wat anders. Ja. Ja, heel ja. wat anders. ja, heel wat anders. Maar en... ik dacht een antwoord te hebben, ja. want ik kom namelijk regelmatig bij die hele grote legfabrieken in uh, bijvoorbeeld een staat zoals Iowa... Of, of Minnesota of Illinois... waar heel veel van die legfabrieken zijn... met uh, echt miljoenen kippen. Oh. En daar moeten we dus regelmatig uh, eieren op halen. Die moeten dan naar, uh, bijvoorbeeld naar Los Angeles toe of zo. En um, dan, dan zie je soms wel soms mag je wel eens naar binnen. En uh, dan zie je hoe ze die inpakken. En... Die worden allemaal schoon gewassen natuurlijk, die eieren. Want ja, die zijn niet schoon als ze van de kip afkomen. Het nee, ja. is een soort een lopende bandachtig systeem. Maar aan het einde daarvan komen ze dus in het water. En dan stromen ze zo met dat water mee. Dan worden ze erin gewassen. En aan het einde ervan worden ze met die zuigertjes worden ze eruit gehaald. En in doosjes gestopt. Maar omdat in die eieren zitten allemaal van die kleine luchtzakjes bovenin. Ja. Aan de grote kant en niet aan de kleine kant. Oh. En als je bijvoorbeeld een oudere ei openmaakt... dan zie je dat dat luchtzakje ook steeds groter wordt. Hè? Want eieren, als die heel lang in de ijskast liggen... dan gaat dat toch een beetje verdampen... en dan worden die eieren die worden oud... en die koken niet zo gemakkelijk meer. Als je een hardgekookt eitje maakt... Dan is het heel moeilijk te pellen en zo. Maar dan zie je ook dat dat luchtzakje steeds groter wordt... hoe ouder dat eitje is. Maar eh, omdat er dus die luchtzakjes... Die... ...die gaan dus altijd aan de bovenkant drijven. Dus die drijven altijd met de gro grote ronde kant naar boven... ...en een scherp kantje drijven ze naar beneden. En als ze ze dus uithalen... ...komen al die eieren om dezelfde manier eruit. En die, want er zitten, zitten echt niet mensen... ...om daar in één al die eieren om te draaien... ...om ervoor te zorgen dat ze op de juiste manier worden ingepakt. Dat is veel te veel werk... Ah, en daarom ja. zijn al die eieren op dezelfde manier in zo'n doosje ingepakt. Of in heel vaak in die vakken van 6 bij 6 of zo, hè? Ja. Daar, ja daarom nou, zijn 6 bij allemaal... 6 ken ik niet, maar uh, ja. Nou, die, groot, die grotere kartons. Ja, die heb ik zeggen, nooit. Ik heb altijd die kleintjes, maar ik oh, ja, geloof je. Ja. ja. En daarom zijn dus al die eieren op dezelfde manier ingepakt. Het is wel mooi, want het is echt een vraag van 6 weken geleden, maar ja, hij, maar hij leeft gewoon weer helemaal op. Ja. ja, maar ik heb hem toen ook gehoord en ik kon niet inbellen. Nee, en nu in de ja. weken later denk je van, hé, ik grijp mijn kans inderdaad. Ja, maar om, ik had er niet eens ja. aan gedacht. Maar <laughs> toen die andere man uh, opbelde, toen dacht ik van, hé, hey, wacht even. Dus daar weet ik ook het antwoord op. Ja, heel goed. En dan heb ik toch nog iets over dat goud. Want die mevrouw die had het heel goed gezegd. Hè? Goud, dat smaakt niet. Mm -hmm. Want uh, als het smaakt, dat betekent dat het, dus, uh, uh, dat het reageert. met, uh, of met uh, Dat er bijvoorbeeld een zout van is uh, geworden. En dat zout dat proef je bijvoorbeeld als je een, een stalen mes tegen, tegen je tong of zo, Dan kun je dat een beetje proeven. En dan zit je een beetje roest op. Maar goud, dat roest helemaal niet. En dat nee. reageert nergens mee. En daarom kun je het niet proeven. Oké, okay, dus het feit dat zij... Maar dat is wel raar. Ja, oké, okay. want zij heeft een vieze smaak in de mond sinds ze de implantaten heeft. En de tandarts zegt dat het goud is. En zij denkt dus, het kan geen goud zijn, want ik proef niks. Of ik, dan, zou, dan zou ik niks moeten proeven. Ja, als het goud is. Maar, maar ja, het kan natuurlijk goed zijn dat, dat, dat, dat, dat er wat viezigheid of een infectie van het tandvlees of zo wat ermee te maken ja. heeft. Hè. Maar ja, ik heb zelf ook een gouden kroon. zijn dus eigenlijk heel vaak, kronen worden ook heel vaak van goud gemaakt. Ja, ja. Juist ja, omdat ja, goud nergens mee reageert. ja. ja. Dat ja, had ik natuurlijk weer kunnen dus. weten. 0800-1121. Ja. Dankjewel, Maurice. Ja, en uh, zalig nu, Hetzelfde, en een goede ja. reis straks weer terug. Ja. ja, dat gaat morgen gebeuren. Okay. Heel okay. veel fijne, fijne vrijdagmiddagen nog gewenst. Ja. dank je Dag. Bye. Uh, Mark. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik had nog een uh, antwoord op waarom die politieke partijen, dat die, uh, die niks uh, durven af te schaffen. Ja. En dat is eigenlijk heel simpel terug te halen... omdat ze dat maatschappelijk gewoon niet durven. Want op het moment dat één politieke partij daar roept van... Uh, je mag uh, geen vuurwerk maar af, dat kost zoveel kiezers... en dat is precies hetzelfde met die Pieter-discussie... Ja. daar uh, durven ze gewoon helemaal niet aan. En niemand wil de eerste zijn. Die z n, z n kop, nee, die daar zijn kop voor wil laten hangen. Maar dus, even kijken, uh, want Mark die met die vraag kwam... andere Mark dus, die zei van... ja. ja. Die, die komt ermee, die zegt... 80% van de Nederlanders vindt eigenlijk dat het gecontroleerd moet worden afgevuurd. En denkt van ja, als je nu als politieke partij je kans grijpt... dan heb je in ieder geval 80% van de bevolking die het met je eens is. Alleen ja, het is de, natuurlijk de, geen uh, kant Je gaat niet op een politieke uh, partij stemmen alleen... maar vanwege het vuurwerkstandpunt. Nee, precies. En uh, op het moment dat 80% dat zegt... Uh, dat, uh, op het moment dat ze daar last van hebben... dan, uh, dan zegt iedereen dat... Maar uh, in, in tijd van, uh, van verkiezingen, dan uh, durft geen politieke partij daarmee te schermen. Uh, want dan, uh, op het moment dat je er last van hebt, dan zegt iedereen: van... Oké, okay, dat mag afgeschaft worden. Ja. Maar vraag het over drie maanden dezelfde mensen, Is dan denken ze daar heel anders over. Want dan zeggen ze: van, Ja, dat valt wel mee en dit en dat. Kan het ons dus, helemaal niks uh, meer schelen? Nee. Maar ik heb nog wel even iets. Ik ben oh. wel heel blij dat je zelf de tijd uh, hebt aangehouden en dat jullie niet mee uh, veranderd zijn. Ja, en anders zal ik mijn website moeten veranderen voor jullie. Hè? Wat? Oh ja, jij hebt. Oh, wacht, nou weet ik het, die Mark. Dus... De, de, de, onthoud jij daar? Dat geloof ik niet. Jawel, jij bent die vrachtwagenchauffeur die, uh, die op de website had staan. Dat, uh, ook dat filmpje. Ja, klopt. Heb je klopt, toen klopt, over gebeld? Klopt. Ja, dat is ja, wel lang ik heb geleden nou hoor. Stukje, ik heb, ja, dat is lang geleden. Ik heb er nou een stukje onder gezet dat ik elke avond naar ja. jullie luister. Ja. En een uh, link erbij. En, uh, ja. Dus uh, ik was wel benieuwd. Want ik, uh, ik zat vandaag al te luisteren. Want uh, of zijn jullie weer blijven. Ja. Nee, nee, maar dat is ook daarom. Maar, want er was wel sprake van. Maar op een gegeven moment zei ja, de zendercoördinator. Ja, maar dat kun je niet maken. Hè. Nee, de zendercoördinator. Die zei nee joh, dan moet Mark zijn hele website gaan updaten. Ja, kan, dat goed. kan niet. Heel We goed. moeten een beetje Vindelijk rekening van. houden met Mark. Dus uh, <laughs> ja, fijn dat jij blij bent. Ik ben ook blij. En tot de volgende keer weer. Is goed. Hey, Fijne dag. Hetzelfde Hoi. dag. Nou, Blijf vooral bellen met antwoorden. En ik ben dus nog op zoek naar de betekenis van het woord habbekrats. Want dat wil vreek graag weten. Die had bijna iets op de kop getikt voor een habbekrats. Hij weet niet meer wat. En vroeg zich opeens af, wat is nou eigenlijk een habbekrats? En waarom mogen katten geen varkensvlees? Waarom zou dat ongezond zijn? 0800 1121. Dat blijft gewoon het nummer.